we uh. beter een café à la thermos mee kunnen nemen. Dat glacé valt nu zo kil op de koude kip met uw welnemen. Ja. En eigenlijk is het weer te schraal om in het gas te zitten... ...met uw tegenstel, heer Olivier. Onzin. Frisse lucht is net waar ik behoefte aan heb... ...om na te denken over de vooruitgangshulp... ...die me voor de geest zweeft. Mm. We moeten van de oude denkbeelden af. We moeten met frisse ogen de toekomst tegemoet treden. Mm.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 Het een verschijnsel uit elkaar in zwarte oh. modderstralen... ...stinkt! ...die over de picknick en de toeschouwers werden uitgestort. Ach, uh, uh, zou dit het einde zijn? Is er nog hoop? Hoop? Wat lukt uh, u? Het ruikt naar hoop. Het is vies. Mijn ijs is bedorven. Hebben jas. Oh. Ik hoor gebrom. Als u mij toestaat, er ja. komt nog meer aan, heer Olivier.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 Het is natuurlijk herfst, dan wordt alles dor. Maar dit is niet gewoon. Zou het de verzuring zijn? Hier ergens was het Olmebos, dat weet ik bijna zeker.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 Kortlings beëindigd worden zal. Ja, ja. Oude, witse klets. Het is de ozon die de bomen om zeep helpt. Pas op, prof, daar komt een auto aan. <lacht> uh, is dit de weg naar Verschiet? That is mij worst. Mij interesseert alleen nog de zuur en de kool.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 Ja, de slagboom gaat open. Doorrijden, hier, Olly. Er zit weer zo'n reedswagen achter ons aan. Ja, ja. We moeten hier weg voordat hij ons in ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het zweet brak hier Bommel uit en hij gaf zoveel oh. gas... dat het oude voertuig een sprong voorwaarts deed... terwijl de motor oh. was. Niet zo mooi. Nee. We zitten in de val. Oh. Voor ons loopt de weg dood tegen een bergwand... en achter ons komt die pas En Zit dan niet te praten. Doe dan iets. Verzin het list.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 De wind die tussen de pieken klaagde, scheen gevuld te zijn met vreemd ratelende en knarsende geluiden. Zodat de inzittenden zich lang niet op hun gemak voelden. Het, het deugde je niet. Mijn, mijn, mijn aak, akelig voorgevoel wordt steeds aak, a, akeliger. Geen wonder, ja. boven ons komt iets naar beneden zakken. Oh, oh. Rijden, heer Olleen. Rijden, reuzen, grijper.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 Ik heb zo het idee dat dit een soort controletoog is. Ja. Van hieruit wordt alles bestuurd, denk ik. De stad en de, en de machines en alles. Ja, ja, ja. Die zal iemand zijn die de zaak in handen heeft. Daar maakt hij de uh, knoeiboel van. Het ja. wordt tijd dat een heer met onderscheidingsvermogen de leiding neemt. Want met honger en dorst kan men dit soort vooruitgang niet naar waarde schatten. En het wordt tijd dat we ergens navraag naar Joost ja. gaan doen. Zeg nu zelf.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 utensiliëncontrole. Ja, ja. 915. Ja. Smeerballen in exosfeer schieten. Oh, wow. Oh. 930. Oliën. Ja, ja, ja. Heel interessant. Uh, het is nu 8 uur. Oh, ja. Tijd voor de post, zie ik op dat bord. Maar wanneer is het etenstijd? Um, en uh, is er nergens een inlichtingenloket of een pijltje naar de directie? Ja. 8 uur. Post. Ja. Huh. Die krijgen ze hier dus. Dat is een bewijs dat hier leven is. Ja. Waar is die post? Uh,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 Olieresiduen en andere smeerballen worden de ruimte ingeschoten. grovere afval verdwijnt in de riolering. Ja, maar nou, nu, nu is het uit. Ik verdwijnt niet in de riolering. Integendeel, ik stijg op uit de riolering. Om de leiding van de vooruitgang op me te nemen. Ik zit hier alleen maar zonder eten in het water lelijke koude vatten. Om Joost te zoeken, zodat ik dit hoog opneem. Onthoudt u dat, heer Dirk? Ja, maar... maar, maar...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 En uit de duisternis klonk een aanswellend geruis dat de gewone watergeluiden overstemde. Daar komt wat aan, met de mist vooruit! Die worden via buizen verpopt naar een zuurstofloze moeikassen! De rest van de geleerde woorden ging ten onder in het geraas van een grote watergolf, die plotseling uit de zijbuis naar binnen spoorde.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 Het is ver weg. Ja. Laat u dat genoeg zijn. Begrijp niet waar de koffie blijft. Het is niet genoeg. Drip is een rommeltammer en wie valt onder onze bescherming. Ik wil weten waar Verschiet ligt. Desnoods met een huiszoeking. Ach, het olmenwoud. In de Verschietse riolering had Bommel het zich intussen gemakkelijk gemaakt... tussen de geleerden op de richel.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 Uh, niet veel, heer. Ik heb maar tien paddenstoelen gevonden met uw goedvinden. Excuseer, heer Olivier. Sta me toe dat ik mijn maaltijd aan uw zijde nuttig. Noodbreekt ja, ja, Maaltijd? Ja, noem je dit een maaltijd? Hier kan ik toch niet op leven? Kunnen we echt niet naar buiten roeien, Joost? De tralievensters kunnen alleen in de controletoren worden geopend. Oh. De heren hebben hier niets aan hun geleerdheid, deelden met mij mee. Nee, uh...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 Het lijkt mij het beste dat de sterkste nu naar boven klimt. Joost, bedoel ik. Die heeft de meeste ervaring. Met permissie, uh, heer Olivier. Oh, oh. Uh, Waar wacht je op? Oh. Voorwaarts. Oh. Voorzichtig, want de spaken zijn maar dun. Zodat we dit toestel goed vast zullen houden. Hou vast, bedoel ik, jonge vriend. Goed zo, Joost. Ja, nog een klein eindje totdat je een luik boven je ziet.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 wij zijn hierheen geschikt om in een woud en in een laboratorium aan te schoon. En wat zien wij? Een woestenij waarin zich in een hooggewassen stad bevindt. Wat draagt zich hier dan toe? Tja, als u mij vraagt, is het gewoon de derde wereld die oprukt. Frau, eerstens geeft het geen drie werelden, toch slechts één. En tweedens zou ik weten willen wat voor zwindel het hier geeft.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 En hebt u iets kunnen ontdekken dat niet door de beugel komt? Oh. Nee, dat dacht ik al. De ICM is een keurige onderneming. Wat jij, doorknoper? Een laboratorium waarin aan de toekomst gesleuteld wordt. Pauw, geen laboratorium, mijn heer Schappen. De Olmenwoud is verzwonden. Huh? Geen spoor meer van geboom of groenigheid. Alles is in een woestenaar met een dolzinnige stad... vol wolkenkrabbels in de midden. En nergens een levensspoor. Het Olmenbos weg. Ja. Door politering. Door regenverzuuring. Wat? De gewas is erbarmingsloos afgezaagd geworden. Ik voel me zeer grim.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 Het meubel had soepel werkende wieltjes, zodat het heer Olly met grote snelheid raakte oh. en hem terzijde was Maar net op tijd, op het moment dat hij opnieuw tegen het parket sloeg, vernietigde de grijper het stoeltje met een vermorzelende hap. Oh. Heer Bommel rees verblekend overeind en zijn gevoelig gelaat verriet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 ...en uit de oh, randen schoven open happen tevoorschijn. Oh, als, als, als, als dat maar goed gaat... ...maar het ging niet goed. In de vloer oh, klopten op regelmatige afstand oh, de luiken open... ...en over het oh, grond een bargel, een bargel nader met zo'n snelheid... ...dat het de bezoekers bang te moeder werd. Terug! Ja, ja, ja. Oh. Maar het was al te laat. Oh. Achter hen werd de deur met een automatische glijgrendel gesloten. Het is te begrijpen dat heer Bommel een paar van zijn voedseldozen verloor... zodat hij een onbelemmerd uitzicht op het gebeuren kreeg. Dat maakte hem niet vrolijker, oh. in Terwijl hij een akelige kreet uitstiet... beukte hij met de overgebleven proviantvoorraad... het raam kapot waar ze voor stonden. Oh. Oh. Nee, nee, voorzichtig. niet springen. We weten niet hoe hoog we zijn. En, en, en buiten zijn er misschien... Maar nu bleek de kracht van een heer in de uren des gevaars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 Hoe, uh, waar komt u vandaan? We zijn met z'n allen uit het riool gespoeld. Iemand heeft de traliehek opengemaakt. Hmm. Wie erachter zit, weet ik niet, maar... Toen konden we eindelijk naar buiten. Mijn collega's zijn aan de andere kant opgegaan. Oh. Ze mogen me niet, want ik, ik weet welke vergissing er is gemaakt met verschietzie. We, weet u dat?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 Ja, meneer, er is hier iets niet in orde. Maar voordat we een zwaar geschut gaan gebruiken, wil ik weten wat het is. Ik moet luip spreken. Hou me gedekt met je schietuigen. Volg me op een afstand, jullie. In orde, paas. paas. Toen heer Bommel door een vreemd geratel wakker schrok, dacht hij als vanzelf aan Joost. En hij wekte dokter Drip om te vragen waar deze uit het riool gespoeld was.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 Wie, ja, daar staat hij Die oh, grote daar. Ja. En de figuren die eruit komen, gaan naar de toren toe. Maar, maar, maar, dat, dat, dat, dat, dat, dat is de heli van de ICM. Dat is, dat, dat is meneer, meneer Steenbreek met zijn dienst Ik ben in gevaar. Dan hebben ze al allemaal in gevaar? Dit is een geheim project dat fout gegaan is en dat is verboden. Oh, oh, oh, oh, oh. Daar komt nog een helikopter aan. Ja. Ik ben benieuwd wat dat er voor hen is. Ook van de ICM. Of, of zou het hulp kunnen zijn?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 Is OBB die hier achter zit. Ik had het kunnen weten. Dit is een van zijn ragfijne spelen. Zo ragfijn vind ik het niet. Een hele stad naar de vaantjes. Nu is mijn bewijsmateriaal weg.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 Gelukkig willen jullie wel geloven dat ik slaap heb. Dag en nacht heb ik zonder rust of voedsel de toekomst in juiste banen geleid. Maar nu wordt zelfs mijn ijzersterk gestel te veel. Zeg nu zelf. Het mijne ook met u goedvinden.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 In de hoofdrollen: Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Ter Braak. Regie: Catherine van Kampen. Editing: Frans de Rond. <truimert> Voor alle informatie en podcasting, hoorspelbommel.nl. <truimert> Bommel wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de Stichting Het Toonde Auteursrecht. <truimert>